Drie uur aan octijzen met het NOS-journaal. President Obama heeft zijn jemenitische collega opgebeld... om hem te bedanken voor zijn veroordeling van de aanval... op de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Sanaa. President Hadi heeft de Amerikanen beloofd mee te werken... aan de bescherming van de ambassade en de zoektocht naar de daders. De woede van moslims over een Amerikaanse anti-islamfilm... sloeg gisteren over naar Jemen. Daar probeerden betogers bij de ambassade in Sanaa binnen te dringen. Bij gevechten met bewakers zouden minstens vier doden zijn gevallen.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 Cybercriminelen zijn erin geslaagd schadelijke software in computers te installeren voordat de apparaten de fabriek hebben verlaten. Het is een nieuwe vorm van computercriminaliteit ontdekt door onderzoekers van Microsoft. De onderzoekers kochten onlangs 40 pc's in China. Op de computers ontdekten ze meer dan 500 virussen en andere schadelijke programma's.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 Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie. Er is één melding op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... is tussen Knooppunt, Markiezaat en Rieland afgesloten door wegwerkzaamheden. U wordt omgeleid via de N289, de route U10. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster Astrid De Jong. 0800 1121 is het telefoonnummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Mailen kan naar Nachtzuster, en twitteren kan via Apenstaatje Nachtzuster. Uh, eigenlijk maar één vraag die nog open staat. En dat is die over uh, de Eerste Kamer. Want Dea vraagt zich af waarom er niet meer gewaarschuwd is in bijvoorbeeld de debatten dat uh, als, er, uh, als het komt tot een coalitie van VVD en PvdA... dat ze geen uh, meerderheid hebben in de Eerste Kamer... en dat dat weer voor problemen kan gaan zorgen. 0800-1121, als je daar iets over wilt zeggen. En zometeen dus het verlossende antwoord van Arjan op de vraag van Karin. Waarom kost het 4000 euro als je overlijdt bijvoorbeeld in een ziekenhuis in Nijmegen... en je moet vervoerd worden naar je woonplaats in Groningen waarom moet dat enorme bedragen kosten? 0800-1121 is het telefoonnummer. En bel vooral met nieuwe vragen. Ashes to Ashes is dit. David Bowie. Ashes to ashes, David Bowie, Arjan, jij begon erover, hè? Ja. Nee, jij begon erover. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. begon nee. erover. Nee, ja, over die hele begrafenistoestanden, maar ja. jij begon over de plaat. Ja. Um, Mooi, hè? Ja, dat is, uh, dat is oud, zeg. Ja. Weet ah. je wat ook oud is? Um, ik wil zeggen jij, maar dat is heel onaardig. Nee, doe maar. Jouw, <laughs> voorga jouw voorgangers. Jij hebt heel voorgangers. Oh jee, daar gaan we weer. Ja. Ah, Voorsnachtdienst, hè? Ja. Ja. ja, wees er maar trots op dat je dat mag doen. Nou, dat ben ik ook. Ja. Jazeker. Maar je moet af en toe wel even doorvragen, hè? Nee, doorvragen doe ik niet. Nou, nee. nou zoals bij Harry. Ja. Met die heffing van gemeentes onderweg. Van ja. Nijmegen naar Groningen. Ja. Ja, dat is natuurlijk volkomen onzin. Oh ja, maar dan helpt doorvragen niet hoor, als mensen onzin verkondigen. Ja, dan moet je vragen: hoe kan dat nou? Ja. Hoe, kan, hoe, hoe kunnen gemeenten onderweg tussen Nijmegen en Groningen... hoe kunnen die nou vaststellen dat daar een lijkauto langs rijdt... Ja. waarvoor een heffing, een, een vergunning moet worden betaald? Ik weet dat gemeentes heel graag allerlei leesjes opleggen en, en heffingen. Ja. Maar dit, dit is echt een, een, een verhaal uit het café. Oh. Dit is echt compleet... Broodje onzin. Aap. Ja, Broodje Aap. Nou. Ja, ja. Oh, gelukkig Trouwens, ik maar. Ben, ik ben zelf, je, je noemde de naam. Ja. Maar ik ben zelf een soort Antoinette Herzenberg. Oh. In 1995 heb ik Stichting Eerlijk Zaken doen opgericht. Kijk. Toen lag jij misschien nog in de luiers, dat weet ik niet. 1995, ja. Toen uh, had ik een slechte <laughs> periode. Ja. Maar... <laughs> Wij bestreden toen de malafide advertentieverkoop. Allerlei bureautjes die ondernemers probeerden op te lichten. Ja, ja, ja. Dus ik ben een beetje een onderzoekertje. Dat bestaat nog steeds. Die Stichting mm -hmm. Eerlijk Zaken doen heet nu het fraudemeldpunt. Ja. Officieel uh, uh, ingesteld door de minister van Veiligheid en Justitie. Maar uh, ik ben dus een beetje een onderzoekertje. En nu was ik toevallig vorig jaar geconfronteerd voor het eerst in mijn leven met een uh, overlijden dat heel dichtbij kwam. Dat had ik eigenlijk nog nooit meegemaakt, want uh, die, die Hans van daarnet, die was 75. Ik ben dan wat jonger, ik ben 61, maar vorig jaar april overleed mijn vader. Ja. En afgelopen april overleed mijn moeder. En een paar weken geleden overleed mijn oude tante van 90, de oudere zus van mijn vader. Ja. Dus ik heb nu drie keer in, in een jaar tijd, heb ik, uh, ben ik geconfronteerd geworden met uh, hoe de uitvaartsector werkt. Ja. En dat heeft nogal mijn belangstelling getrokken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Als je een beetje je interesse al ligt in dat soort dingen. Ja, ik hou ervan om dingen uit te ja. zoeken. En, en wat ik hier tegenkwam, dat was echt onvoorstelbaar. Als ik, dat was in dit geval bij Jarden. Mijn ouders woonden in Lelystad. En mijn vader en moeder zijn daar gecremeerd. En mijn vader had inderdaad voor, voor allebei, voor mijn vader en mijn moeder, een Natura-verzekering geregeld. Daar ja. Daar heb ik het ook al even over gesproken. Ja. Een natuurafzekering betekent dat alle kosten gedekt zijn. Ja. Dat is het principe. Dat je in de spullen wordt uitbetaald ja. voor je verzekering. Je, je hebt een he? verzekering, je betaalt een maandpremie, jarenlang. Tientallen jarenlang vaak. En als je begrafenis daar dan is, dan is, zijn de alle kosten gedekt. Ja. Tenzij je echt uh, buitenproportionele dingen eraan wilt toevoegen. Maar dat ja. was bij mijn ouders niet het geval. Dat was een hele normale crematie. Ja. En wat bleek bij mijn vader, we moesten bijna 1400 euro bijbetalen. Oh, toch? Want? En ik ben er een beetje uit gaan zoeken hoe dat nou komt. En uh, dan blijkt dat... Ja, ik heb, ik heb die factuur uh, bekeken. Dat er worden allerlei uh, zaken worden er dubbel berekend. Dus je, je hebt een bedrag voor uh, de uitvaart, de crematie... bijvoorbeeld iets van uh, 1100 euro... En dan krijg je kosten van het crematorium... en dat is ook weer duizend euro. En dan krijg je ook nog apart uh, de kosten van het personeel... en de kosten van uh, de ontvangstruimte... en de kosten van de koffiekamer. Ja. En dan uh, word je een uh, arrangement... en dat, dat wil ik dus tegen mensen zeggen... neem nooit een arrangement na afloop. Want dan betaal je bijvoorbeeld een tientje of 15 euro... Ja. per persoon. ja. En dan stellen zij het gemiddelde aantal personen per uitvaart op 70. Ja. Maar er kwamen maar 25 mensen. En betaal je dan toch voor 70 mensen? En je mensen? betaalt voor 70 keer 15 Oeh. euro. Dat is ruim 1000 euro. Maar ja, zij moeten natuurlijk ook weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Ja. En dan euh, zeggen ze dus... wij mogen dus bijvoorbeeld broodjes en uh, vleeswaren en dergelijke... die op tafel zijn gelegd, mogen we niet meer terugnemen. Nee. Dat zijn hygiënenormen. Ja. Dat klopt. Ja. Maar ze hebben alles vers in de koelkast. Maar ze doen alsof ze dus voor elke uitvaart alles opnieuw moeten inkopen. Ja. En dat is dus niet zo. Ja. Dus je kan ook gewoon à la carte afrekenen, zeg maar. Als die mogelijkheid er is... Je wil eigenlijk zeggen, als die mogelijkheid er is, doe dat dan. Precies. Ja. Maar het is, wat ik in het algemeen wil zeggen... die hele uitvaartbranche, dat is een uiterst lucratieve business. Ja. Een hele lucratieve branche. En waarom? Ze weten van tevoren al hoeveel mensen er overlijden per jaar, gemiddeld. Dat is elk jaar ongeveer hetzelfde. Ja. Je hoeft dus helemaal geen moeite te doen om business binnen te halen. He, er zijn drie grote uitvaartondernemingen uh, in Nederland: Jarden, Dela en Monuta. Die verdelen de markt. En dan zijn er nog een aantal kleintjes. Maar even, want, want je zegt het is. Uh, ik vraag even door hoor, maar. Um... Je Heel zeg, goed. Ja, ja, ik denk, ik let ook <laughs> een op. Ik leerde wat van. Maar jij, jij zegt net, het is dus niet waar. Maar is dan ook het hele verhaal niet waar van dat het 4000 euro kost om van nee, Nijmegen joh. naar Groningen vervoer te kunnen? Kom nou toch, kom nou toch. Ja, hoe is, komt Karin er dan bij? Uh, geen Zit idee. Zit ze toch dat niet te verzinnen? broodje aan het verhaal, absoluut. Oh. Dat, dit kan helemaal niet. Het is wel erg genoeg zoals het is. Uitvaartondernemingen die hebben twee poten altijd. Dat is, de ene poot is de uitvaart, de andere poot is de verzekering. En die spelen een spelletje met elkaar. Ik heb daar zelf een uitzending van Karo Brandpunt over uitgelokt. Oh. Die heet verdienen aan de dood, is vorig jaar oktober of november, oktober geloof ik, is dat uitgezonden. Ik ben namelijk naar aanleiding van die begrafenis van mijn vader, of die uitvaart van mijn vader, ben ik naar Tros Radar gegaan. Nou. Ik, ik heb gewoon even gegoogeld natuurlijk. Want ja. ik, ik werd daar voor het eerst mee geconfronteerd. Ik kwam op het uh, forum terecht van Tros Radar, moeten mensen maar even googelen Tros Radar. En dan Jarden intikken en dan zie je de hele discussie. Vertel het die nou maar al, gewoon, want als mensen moeten gaan, gaan zitten googlen, zitten er voor niks naar de discussie. radio te luisteren. Ja? En ja. uh, toen heb ik hem opnieuw aangezwengeld ja. en die, ik kan je dit vertellen, die 1400 euro, bijna 1400 euro die we moesten bijbetalen, die is uiteindelijk, en dat is vorige week bevestigd door de directie van Jarnen, is helemaal van tafel. En Wij toch, hè, niets ik vind meer ik... bij te betalen. Er worden ook. dus honderden mensen worden geïntimideerd elke keer ja. om, om, om de rekeningen te betalen in kassabureau op afgestuurd enzovoort. Maar de mensen betalen veel te veel voor hun uitvaart. Ja, maar ja, het is zo, je kunt wel zeggen, let nou goed op, maar het is zo'n slechte periode om goed op te letten vaak. Ja, en daar maken ze dus misbruik van. Het ja. feit dat er geen tijd is om rustig uit te zoeken van uh, bij wie laat ik dat doen. Je kan een uitvaart die normaal gesproken bij de grote uitvaartverzorgers... Uh, 6.000, 7.000, 8.000 euro kost, kun je voor 2.500 euro laten doen. Bij ZZP'ers dat werk ook doen. Ja. Want je, iedereen mag dit doen. Er ja, zijn dat... geen eisen voor. Maar goed, ja, het is allemaal een keuze. Goed, dankjewel, Arjan. Ik, uh, als jij zegt dat dit het antwoord is, dan uh, geloof ik je. Nou, heb je nog een vraag erover? Nee, er, eigenlijk heb niet. Heb je nog twijfel? Nee, nee, nee, helemaal niet. Vergelijk het even met wat, wat je nog steeds ziet... Bij, bij consumentenrubrieken op televisie over die boekerpolissen. Ja. Daarmee moet je het vergelijken. Ja, ja het is toch wel heel, heel naar om dat te horen. Maar het goed. is naar, en ik ga er nog met Jordan verder over praten. Ja. Want ze staan open voor advies, merk ik. Maar het is, ja. Ja, maar jij, jouw advies is... ga eens wat minder verdienen aan mensen die het moeilijk ja, hebben. Ja, word, ja. Weer, word, word wat ja. meer transparant hierin. In ja. Wat nou de werkelijke kosten zijn. Want dat wordt voor de mensen verborgen gehouden. Dankjewel, Arjan. Graag gedaan. Goeiedag. Dag. Fen. Goeienacht. Hallo, had je nog iets toe te voegen? Ja, uh, uh, ik, heb, uh, ik heb zelfs... Ik, ik, ik hoor mezelf dubbel. Oh jee. <lacht> en hoe klinkt dat, met een beetje echo? Nou ja. Oh. Ik, ik, zou, ik zou proberen... <lacht> dat, is, dat is raar. Ja, dat maar is ja, ook heel vervelend heb, als je jezelf hoort. Ik, ik, heb, ik heb drie, drie keer in, in, in, in mijn familie zelfs meegemaakt. Ja. Wat betreft met vervoer van, uh, van overleden, hè? Ja. Onder andere mijn broer, mijn, uh, mijn vader en mijn moeder. Ja. Mijn broer uit, uh, uit de Congo. Ja. Maar ja, hij, hij, was, hij was militair. Dus iets verder weg. Dus, ja. Uh, en mijn vader en moeder uit Apeldoorn naar Den Haag toe. Maar de prijzen heb ik geen flauw idee van. Oh. Maar dat is nou over jammer. Natuur... Nee, ja, ja. Ja. Maar over, over die na natuurverzekering... ja. Uh, ...begraafdesverzekering. Dat is namelijk zo... Uh, ...de werd er even al genoemd... ...dat is de Dela. Uh. Oh, yeah. uh, als u bijvoorbeeld... ...in uh, Groningen woont... ...en ze hebben daar zelfs geen... Uh, uh, uh, ...in instelling daarvoor... ...dan... ...dan, uh, dan ze dus... Uh, ...of dan, dan nemen ze contact... ...met, uh, met de uh, af. Nee, nee, nee. En begraven in maatschappij, ja. daar zo in die plaats. Ja. En dan blijkt dus dat de dealer te weinig betaalt. Ja, te weinig wil betalen. Ja. En dan, uh, dan, dan vragen ze overal de dealer dan. Maar als, de, als, als, als, als die prijs wat de Delaar wil betalen te laag is, nou, nee. dan, dan wil niemand dat doen. Nee. Dus dat is ook al een probleem. Ja, dat schiet ook niet echt op, natuurlijk. Maar ik heb dus euh, in tien jaar geleden. Ja. heb ik zelf. Yeah. Uh, eh, mo moeten organiseren zo'n zo begrafenis. Vanwege dat ik een. een freelance. Een, een kantoor had. Ja. En. Uh, die persoon van de van de uh, verzekersmaatschappij ja. die kon het niet en ik, ik moest ik moest het doen ja. dus ik ik, heb, uh, ik had toen uh, uh, vrijgenomen van, van mijn werk daar werd ik wel van betaald dan en uh, dan kwam ik bij de mensen en je mag, je mag alles alles nog hebben hoor dus uh, je mag zelf een kist maken je mag zelf bloemen halen bij de ja. bij de bij de bloemist ja en enzovoort enzovoort maar uh, die natuurverzekering dat moet je echt opletten want uh, als, uh, als, als, als die prijs te laag is ja. en, en de verzekering eh verzekeringsbedrijf uh, uh, of nee uh, de begraafingsbedrijf, uh, die, die wil daar niet voor doen dan dan, uh, ja, dan moet je bijbetalen ja. Maar dan als je, als je inderdaad zo'n verzekering hebt en je gaat er nog even achteraan... dan hebben we net van Arjan gehoord, dan kan dat heel lucratief zijn. Ven, ik, uh, ik ja. ga nu het onderwerp afronden. Want volgens mij is er over de vraag alles wel gezegd wat er over gezegd nou, kan worden. Ja, en over dacht, begrafenissen dacht kunnen we, geloof ik, de hele nacht wel doorpraten. Ik dacht, nou ja. Ja. En met, met die camera met die, met die en zo en dergelijke, daar weet ik niks van. Nee, nou dat geeft niks. Je hebt je bijdrage ik. gedaan. Dankjewel, Ven. Ja, graag gedaan. Goeienacht nog. Ja, daag. dag. Dag. 0800-1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen. En dit is Klein Orkest. Paraat. uitgerekend valt de bom bij jou in de straat. Hoe rare revolutie, het is eindelijk zo weer. Maar de nieuwe leiders blijken net zo autoritair. Oh, het zit nog vaker eens tegen. Gewoon blijven bewegen, want over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood? Over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 Klein orkest en over 100 jaar. 0801121 blijft het nummer voor nieuwe vragen. Annemiek. Ja, goeienacht. Goeienacht, hallo. Ja, ik zou haast in het Duits gaan beginnen, want mijn dialect is bijna Duits. Oh jeetje, nou ik ben zo blij dat we daar nu vanaf zijn. Ja, dus doe maar niet hoor, De, doe maar niet. Nee, ik ga het niet doen. Nee. Luister, ik heb... Uh, uh... ...mij vorig jaar gerealiseerd toen ik uh, geconfronteerd werd bij mezelf ...dat ik ook eindig was omdat ik kanker kreeg. Gelukkig heel onschuldige vorm. Uh, dat uh, ja, je sterfelijk bent. Toen dacht ik, oh verdomme, ik heb helemaal niks geregeld. En toen ben ik mij daar in gaan verdiepen... Ja. En ik, dat, ga je, dat, dat kun je dus makkelijk door gewoon in de krant uh, juist die dingen te lezen die daarover gaan, die ja. anders overslaat. Ja. En in de rubriek van MST uh, die gaat over uh, economische tips van een mevrouw Verdergaald, die heeft ooit een keer haar, op een vraag van een lezer haar fijn uitgelegd dat je beter zelf kunt sparen voor je bravenis. Dan ja, bedoel, precies, dan een verzekering. Ja, ja. ja. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk net zoiets als bij een huwelijk. Je huwelijk kan je ook organiseren zoals je zelf wil. Waarom ga je niet je eigen begrafenis voorbereiden en organiseren? En er zijn ook heel erg leuke boekjes uh, over uitgegeven. Ze zijn op de, kussen de keur. En ik las onlangs in de consumentengids... dat, je da dat we daar ook een aardig uh, uh, boekwerkje uitgeven... waarin alles rondom begrafenissen uh, staat aangegeven. En toen dacht ik, ja. Huwelijken, daar ben je met je vrienden of je familie tijden mee bezig om, om dat te organiseren. Nou, ga dat ook maar doen rondom je begrafenis. Maar Annemiek, huwelijk ten eerste staat toch bekend als de mooiste dag van je leven? Dat is met de begrafenis iets anders? Nee, maar ik kom uit Limburg en daar is begrafenis zelden een dramatische aangelegenheid. Oh. Het is een soort reunie. Er wordt ontzettend lekker gegeten en gebonken. Niks van dat zuinige gedoe met een kleffe cake en een, een, een akelig kopje koffie. Gewoon gezellig. Het, het is, wordt gevierd. Het heeft ook iets te maken met uh, het katholicisme. Want daar ja, wordt je geleerd dat je daarna uh, in, in de hemel komt. Nou ik yeah. er allemaal al lang niet meer in. Oh, maar het allemaal. gebruik om op een gezellige manier met elkaar de overledenen te gedenken en uh, met elkaar bijeen zijn verhalen op te halen en ook een lekker neutje te drinken, dat valt dus weer. En daar kun je dus heel goed ook boven de rivieren organiseren. En er zijn een heleboel mensen tegenwoordig die dat gewoon in eigen hand houden en er gewoon iets aardigs van maken. Ik ja. lees altijd, altijd uh, overlijdensadvertentie en daar kan je een heleboel van leren. Dus er, er is Zoals je ook rondom geboorte en huwelijk en dingen, dingen zelf organiseert... kun je dit ook weer in eigen hand nemen. En verdomme, in de hele derde wereld doen ze dat. Als je het hoort over begrafenisrituelen in Afrika... Het is het gewoon hartstikke leuk. Dan wordt er wordt een kist gewerkt uh, die iets vertelt over het leven... wat de overledene geleden heeft. En er wordt een prachtige ding van gemaakt... Nou Wij ja, kunnen... maar het is, je kunt je eigen begrafenis natuurlijk wel regelen. Alleen je kunt het niet. Je kunt, ja, je bent er wel bij. Maar toch nee, maar anders. Er zijn bepaalde regels in Nederland. Je mag niet in je eigen achtertuin begraven worden. Er zijn wel eens mensen die dat willen en die krijgen dan een heleboel soesa. Maar er is een wet op de lijkbezorging. Je moet je aan bepaalde wettelijke dingen houden. En de rest eromheen kan je helemaal zelf richten. Okay. Hoef je helemaal niet die prefab-dingen die in die uh, in fotoboeken staan... zoals je ook niet die prefab-dingen hoeft te doen rondom bruiloften. En je hoeft ook niet een, een, een prefab uh, fotoreportage te laten maken. Je kunt alles in eigen handen houden. En hoeveel leuker is dat niet? Ja, dank Maar ik wil er eigenlijk iets over zeggen over die Eerste en Tweede Kamer gedoe. Ja. Ik heb het nogal gevolgd, de discussies. Ondanks alles, ja. hoe hard er omheen dat dat allemaal te veel was... En het laatste treffen tussen Rutte en Samson heb ik uh, goed gevolgd. En Rutte zelf bracht dat onderwerp ter sprake in zijn, dus zijn uh, uh, twistgesprek ja. met Samson over de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Dus het is wel aan de orde geweest. Alleen is... we kregen zo'n overdosis ja. van uh, voorgeregisseerde gesprekjes. Ja. Dat is ook allemaal voorgeregistreerd dat je dat wel eens kan ontgaan. Ja. Maar het hoeft helemaal geen probleem te zijn. Want als je met een voorstel komt in de Tweede Kamer... zoals de Partij voor de Dieren heeft meegemaakt rondom het ritueel slachten... Ja. dan moet je je van tevoren zo goed voorbereiden... en zorgen dat je je medestanders krijgt in... Eerste Kamer. Ja, en, en de Eerste Kamer die, die, die toetst vooral inhoudelijk en op haalbaarheid. Dus, dus... Controleert of de wetgevende macht van de Tweede Kamer of die het huiswerk wel goed gemaakt heeft. Maar en we, heb... ja. we hebben ooit in het verleden meegemaakt dat er uh, in de Tweede Kamer meerderheden waren en dan had je zo'n slimme vogel als een wiegel en die schoot een heleboel af. Ja. Nou, en dat is, en dan viel er weer een kabinet. Ja. En daar zijn sommige mensen, die hebben er ontzettend veel lol in... om dat soort geintjes uit te halen. En dan ligt de hele democratie weer op schat. En dan en gaan dan we moeten, weer, ja. Dan moeten wij ons dan maar eens tegen gaan verweren. Ja. Het wordt de hoogste tijd. En moeten we moeten eisen gaan stellen aan de kwaliteit van de wetgeving in de Tweede Kamer. Want daar zijn ze voor. Ik dank en je en hartelijk, dan moet... Annemiek, voor je bijdrage. Heel simpel. Okay. Gewoon meedenken. een burger zijn en je rechten over je zelfbeschikking, gewoon op eens. Dankjewel Annemiek. Dag. Goedemiddag. Ja, even nog over die begrafenissen. Ik krijg van Henny Visser krijg ik een mailtje met uh, hetgeen, de, de tekst. Hetgene mevrouw stelt over de begrafeniskosten in verband met vervoer... is inderdaad niet waar. Mijn moeder is in 2010 overleden... en is vervoerd van Vinkerveen naar Doetinchem. Ik heb geen extra kosten voor vervoer hoef te betalen... in verband met gemeentelijke heffingen. Het schijnt vroeger wel het geval te zijn geweest. Toen moest er per gemeente een heffing betaald worden... als een overleende door de gemeente getransporteerd werd... Uh, ja, maar inmiddels is dat dus niet meer zo. En Joke van Beers, die schrijft ook... Ik heb een uh, paar juiste bedragen over vervoer. Mijn man is in 2010 gestorven. Hij werd vervoerd van Den Bosch naar Vught voor 235 euro. Een kennis van mij werd mm, van het ziekenhuis Eindhoven naar Vught vervoerd voor 850 euro. Ik weet dat het aasgieren zijn en dat je heel goed moet opletten... en proberen je emoties geen parten te laten spelen. Nou, Dank je wel, Joke. Nou, en daarmee kunnen we dat onderwerp in ieder geval wel afsluiten. Daarover is genoeg gezegd. Maar nieuwe vragen zijn van harte welkom. Dus bel naar 0800-1121. Alaida? Ja, ik heb een heel ander onderwerp. Kijk, nou, daar ben ik blij mee. Want ondanks dat ik het heel interessant vond... ben ik nu wel weer eens toe en iets anders. Ik hoop na ruim een uur. Ja. Waarom hebben Chinezen van die kleine oogjes? Oh ja ik zie af en toe mensen lopen in de buurt en denk ik van, hoe komt het dat die Chinezen kleine oogjes hebben? Ze dus hebben geen kleine ogen, maar, maar spleetogen. Ja, spleetogen. Ja, dat klinkt heel onrespectvol of respectloos. Ja, maar het is wel zo. Ja, het zijn spleetogen. Ja, de ogen. Ja, zo heet ja. dat. Ja, maar hoe komt dat? Ik heb geen idee. Nee, ik kom niet. Daar vraag ik het. Ja, ik vind het een goede vraag. Waarom kom, komt het in je opa leiden? Heb je Chinees gegeten vanavond? Nee hoor, ik kwam oh. vanmiddag zelfs Chinese mensen tegen. Een hele zooi? Uh, ja, die wonen hier in de buurt. Oh, oh, ik dacht. Dat was een rondleiding door, door de straat. Oh. En toen dacht je, de, goh, waarom eigenlijk? Ja, ik keek ze aan en ik denk van hm? ja. ik denk, oh, het is donderdag. Even ja. vragen. Ik vind het een goede vraag, dankjewel. Oké. Okay. Hey, Astrid, daggoedjes. Goede donderdag, hè. Dag. Ja, jij ook. Hoi. 0800-121-8. Goedenacht. Hallo, Astrid. Hallo. Ik zoek al jaren oh. naar bruine poppen voor mijn leuke bruine kleinkinderen. In geen behoorlijke winkel kun je een mooie bruine pop kopen. En ik weet van vroeger dat er nog wel eens van die, van die, van die soort seduloid poppen of plastic poppen te krijgen waren. Ik heb afgelopen, even kijken, dat is een half jaar, heb ik twee poppen ontdekt die waren door uh, mensen van uh, een of andere handwerklub gemaakt. <laughs> maar echt de fabriekspoppen, de mooie bruine poppen met haar, zijn niet te krijgen. Oh. En dat is onvoorstelbaar en ik heb alle grote winkels afgelopen. De enige bruine pop die ik ooit op de kop heb kunnen tikken, dat was bij een of andere, uh, een of andere ja, soort toonstelling voor oude poppen. keer <laughs> een bruine pop die was een beschadigd ook en daar moest ik veel voor betalen. Oh. Maar je kunt ze niet krijgen. En ik heb twee tweelingmeiden van, van acht jaar en een meidje van Nia en Nia staat de oudjes. Twaalf jaar, dan gaat hij bijna uit de poppen. Maar die jongste twee vinden het hartstikke leuk. Maar opa kan ze niet kopen. Nou, wat raar. Zeg maar, hoe kom jij aan uh, bruine kleinkinderen? Omdat mijn oudste zoon met een surinaams mooi meisje getrouwd is. Oh. Al heel lang geleden. Ah. En, en uh, die kennen elkaar al van de middelbare school. Ach. En die zijn nu inmiddels 46. En ze hebben laat kinderen gekregen als ze eerst de wereld hebben verkend. Oh ja. Dus tweetjes voor hun studies van Brazilië tot uh, Canada toe. En sinds 2007 zijn ze geëmigreerd naar Canada. Eerlijk waar? Ja. Och. Ze hadden het hier wel gezien. Oh, wat een narigheid om je kinderen en je kleinkinderen in Canada te Ja, maar we hebben, we hebben Skype. Hè? Ja. Elk weekend op de Skype. Ja. En dat is hartstikke leuk. Maar ik stuur ze dus regelmatig met verjaardagen. Eh, iets, iets, wel, nou, laatst had ik wel twee poppen. Niet, maar die, dat waren van die, van die gehaakte poppen gevuld. Ja. Wel leuk, wel mooi, wel hartstikke duur. Omdat het handwerk was. Maar ik wilde gewoon normale poppen hebben. Ja, maar dat je die, dat je, de, die, zoals die zoals nog... er honderden van bestaan. Ja, ik dacht, die kun je wel krijgen. Maar die kun je waarschijnlijk wel allemaal in Amerika bestellen. Ja, maar ik hoef niet. Ik woon in... Uh, ik woon in Vreeland, dus... Uh, ja, nee, dan kan dat niet. Nee, dat en is, ik kom uit Kampen, dus... Uh, ja, nee, dan zou ik het inderdaad, uh, wil ik ook gewoon naar de winkel, ja. Goh, nou, uh, dus ik ga gewoon op zoek naar mensen met tips uh, waar ze, ja. in, uh, waar ja. ze het liefst een beetje Centraal Nederland bruine poppen verkopen. Nou, nee, ik, ik, ik, ik, ik reis overal naartoe, Oh. Hoor. Dat kan weer wel. Ik ga nog wel eens, nog wel eens naar Kampen toe. <laughs> en daar ben ik, ben ik geboren. Dus even naar de koe in de toren kijken. Aan de Iselkade. Oh, hangt hij erin nou? Nou, hij is er net weer uit volgens mij. Oh, ik kan het nu daarin. Ja, daar dus zijn nou alweer voorbij. Ja, ja ik praat ja. altijd dialect met mijn moeder. En uh, daar kan ik nog steeds. Dus, uh... Ja, en ik woon er al 15 jaar. En ik, ik versta er niks van. Dus het is, uh... en mijn familie woont op de Sint-Niklas eigenlijk nog steeds. Kijk nou. Ja. Nou, ik zal eens zwaaien als ik er weer langs ben. Familiekanis. Oké, okay. ik zoek ze even op, Ad. Ja, doe het. Als dat. ik een bruine pop vind. Ja, de poppen. Bruine poppen zijn niet te vinden. Ja, als ik een bruine pop vind, dan geef ik hem daar af. Bij, oh, de, ja. bij de familie Bij dus. ja. ja, <laughs> okay. okay. de dus. Oké, de goede nacht, Ad. Dag. Dag. Peter. Goedemorgen. Arcee. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had een vraag. Ja eigenlijk een opmerking. Oh. Uh, in de televisieprogramma's tegenwoordig, al, ja, al een hele tijd is dat, daar zit ondergesproken woord bij 95, ja. misschien wel 98% ja. van de programma's, daar hangt muziek. Ja. Nou moet muziek oorstrelend zijn. Dus wat daar Achterhangt, achter dat gesproken woord. Dat is niet oorstrelend, dus het is ook geen muziek. Maar het is enorm irritant. Het is een kwelduivelpuurzang. En dan noem ik u een programma, Railway. <lacht> nou, dat zal u misschien ook wel eens gezien hebben. Ja. Het is verschrikkelijk. En dan nog doordringend. Het is, het is echt geluid. Het, het, met, het is gel, klankgeluiden zijn. Het geluidklanken. Ik weet niet waar ik het thuis moet brengen. maar Heeft nou niemand daar irritatie van. Maar dat hoe... is mijn vraag. Peter, hoeveel jaar ben jij? Ik ben 60. Oh, dan ben je nog best wel, ben je wel vrij jong om je daaraan te ergeren, zeg maar. Ja. Ja, en dat oh, is. Hoe, weet ik... hoe bedoel je dat? Je nou... zeggen, als je ouder bent, hè, dan ga je zo lang niet meer mee. Dan is dat nergens ook over. <laughs> dan erger je, je korter. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, het, het, bijvoorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld, je hebt tegenwoordig. Uh, he, heb je bepaalde uh, muziekstromingen, waarvan ik denk... oh, moet dat nou, die harde herrie met die alleen maar de bonken, bonken, bonken, bonken... Bonk. Yeah, yeah. En, en dan denk ik daarachteraan, denk ik, oh, ik word oud. Want mijn vader en moeder hadden dat vroeger met... oh, moet dat nou, met die popmuziek? Yeah. En de generatie daarvoor, die had weer... moet dat met die Nozems van de Beatles... Nou, dat was hele goede muziek, ja. <laughs> Maar ja, je bent zestig, dus je was niet die generatie daarvoor. Maar zo, en zo is het... En, en uh, mijn, mijn, mijn perceptie is een beetje dat uh, jonge mensen hebben behoefte aan... Dat, dat iedere stilte gevuld wordt. En de wat oudere mensen die denken van... ja, van mij hoeft dat allemaal niet. En die ergeren ja, zich eraan. Bij de radio nieuwsdienst, daar ja. is het goddank nog niet... Nou, noem ik maar wat. En dan ja. valt het ook wel eens stilte. Maar ja, voor RTL, daar heb je overdag ook dat financiële programma. Ja, en dan, en dan een, een, ja. Een, een hele kleine pauze en is het. Bam! Ja. Nou, en, maar waarvoor is dat geluid ook niet afgestemd op, op, op het gesproken woord? Waarvoor moet dat geluid dan, als er een stilte valt, opeens veel harder zijn? Ja, nou heb ik het even over RTL dan. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar dat geluid dat onder het gesproken woord hangt, dat is veel harder vaak als het gesproken woord. Ja, nou, het is niet harder hoor, maar het lijkt harder, ja. Heeft daar nou niemand verder last van? Want ja, u zegt nou, dat is voor de jonge mensen, die, die vinden dat heerlijk. Ja. Nou, daar kan ik maar moeilijk indenken, want we wordt, ik denk, toch niet zoveel bekeken door jonge ja. mensen. Ja, daar programma, maar er rekening mee moeten zijn er houden. Hè? Ja. Er zijn veel meer van die programma's. Ja. Maar het is zo irritant, dat is ongelooflijk. En het is niet alleen in Nederland, maar België heeft dat overgenomen. De Duitse zenders hebben dat overgenomen. De Italiaanse nog niet, goddank. <laughs> maar het is, het is een kwelduivel puur zang. En heeft daar ja. nou niemand verder last van? Dat ja, maar er zijn praat. veel mensen die er last van hebben, Peter. Maar er zijn nog veel meer mensen die het wel prettig vinden... Maar hebben ze zich daar dan voor uitgesproken of is je dat gewoon opgedrongen? Ja, maar je moet het, het is wel grappig, want je, ik weet niet of het nog bestaat. Maar je had altijd zo'n teletextpagina waar je naartoe kon uh, schrijven of daar kon je iets inspreken als je, je ergens aan ergerde. Oh. En daar was dit, ja, ik dat is dat, ik heb, ik, ik heb al even niet meer op teletext gekeken. Maar dat, het is, dat, dat was een van de meest gehoorde klachten. En ik heb me ook wel eens afgevraagd van waarom, als, als zoveel mensen zich daar zo aan ergeren, waarom doen we het dan nog? Maar dat komt omdat er gewoon inmiddels een hele nieuwe generatie is. Die als het als er het niet is, denkt van nou, wat is dit voor saaie, uh, rustige. Ja, toestand. Nou, maar, maar, maar no, nogmaals, dan kom ik nog in herhaling. Railway, dat wordt haast toch niet door jonge mensen bekeken? Dat kan ik moeilijk. Misschien wordt het voort, wel door jonge ja. mensen gemaakt. Dat is wat anders. Die denken dat gewoon, kan, het hoort dat zo. Kan. Dat kan, maar het, dan, dat, wat gemaakt wordt door jonge mensen... wil niet zeggen dat het ook bekeken wordt door jonge mensen. Nee, dat zeg ik ook niet, maar die, denken, die weten niet beter. Die denken van, nou, dan zetten we nu nog even het muziekje eronder. Maar hoe denken de luisteraars erover? Dat ja. is de vraag. 0800-1121. Ik ga eens kijken, Peter, of iemand nou, er iets en, over en, te melden heeft. Ik, dan had ik nog een vraagje. Ja. Zijn er mensen die een notenschrift op piano hebben van Charlie Koens... Jeetje, Dat is beter. een vraag. Ik beschik niet op internet. Want ze zeggen, daar kun je het van zo afplukken. Piano... Nou, ik geloof er helemaal niks van. van. Maar bladmuziek voor piano van Charlie Koens. En hoe schrijf ik Charlie Koens? Uh, uh... C-H-A-R-L-I-E. En dan is het kunst met een Z. K-U-N-Z. Okay. Daar zeggen je ook al niks meer. Erg, hè? Nou, dat is zeker erg. Nou, maar ik weet op zich... Ik, ik... Veel meer dan ik, dat geloof ik ook. Nee, door. dat ging ik helemaal niet zeggen, Peter. Maar ik, ik weet op zich... Ik durf best te zeggen dat ik niet heel weinig van muziek weet. Maar Charlie Kunst, die heb, heb ik... Dat, nou, het is een hiaat in Ponseti, mijn. Charlie dat ja. was een, een, een, een wereldberoemde pianist. Net als Winnie Ford ja, en Scott Joplin... Te, het genre dat ik een beetje... beetje ja. Zegt dat u ook niks? Maar je op Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Stel ja. nu dat er iemand belt die zegt... ik heb hier wel uh, pianomuziek voor jou. Ja. Hoe doen we dat dan als je geen internet hebt? Moeilijk. Ja. Moeilijk. Maar ik ben wel benieuwd of die muziek er überhaupt is. Ja. Nou, dat is er ongetwijfeld... Ik weet het niet. Nou, ik, ik zeg 0800-1121. En dan, Peter, moet je even aan de telefoon blijven... moeten we even je adres noteren. Voor het geval iemand zegt, ik stuur wel even wat op. Je weet het niet. Fantastisch. Ja? Hey, bedankt met je geweldige programma Kijk. dat ik erin mocht zijn. Nou, jij bedankt dat je dat geweldige programma voor me maakte. Ja. Dag, Peter. Succes. Dag. Dag. Music was my first love.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 Music was dat. 0800-1121 zeg ik gewoon nog maar weer eens een keer. En dat nummer mag gebeld worden met vragen en antwoorden. Mark, goeienacht. Goedendag. Hallo. Hoi. Uh, ik heb een vraag. Mooi. Uh, hoe wordt uh, zijde gemaakt? Oh, dan de, de, de, de persen ze rupsen vooruit. Persen ze dat, hè? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Iets met rupsen die... Uh... Ja, de zijde was, maar hoe dat nou gaat, geen idee. <laughs> het is echt heel grappig dat je dat vraagt. Ja. ik, kwam de vraag in je op? Ja, ja. Uh... Kijk, ja, want ik ben eigenlijk ook op zoek naar uh, zijde boxershorts. Zij zijde boxershorts? Ja. Kun je die niet krijgen dan? Ik kan ze niet vinden in de winkel. Ik heb ze wel gehad, maar... Dus we moeten niet alleen het verhaal van de zijderupsen moeten we nu uh, geduid hebben. maar we moeten ook meteen eventjes weten waar je zijde kunt halen. Ja. Die zijn denk ik wel prijzig, Mark. Uh, ja, geen, ja, ik weet niet, ik heb ze wel eens gehad. Maar nu niet meer, in ieder geval. <lacht> Omdat ik niet meer kan vinden. Ze gaan dus ook stuk, begrijp ik. Ja, wel leuk. <lacht> Ja, ja dan was ik eigenlijk benieuwd. Nou, misschien weten, weten mensen dat wel. Nou ja, het is, uh, ik denk dat er ongetwijfeld is, iemand is uh, die weet hoe je een, uh, een zijderups leegtrekt. Ja, ja ik, ik er gaan nu allerlei mogelijkheden door me heen, maar ik heb echt geen flauw idee. Dat is toch ook wat? Ik moet toch wel ooit een documentaire gezien hebben over hoe je zijde maakt? Draadjes... Ja. Nee, ik weet het ook niet, Mark. Nou ja, 0801121. want er zijn ongetwijfeld een hoop mensen die dat kunnen vertellen. Het gaat goed komen, Mark. Oké, okay, nou, ik uh, ga luisteren. Jij bedankt voor de vragen. Ja, en, uh, even kijken, als iemand nog weet waar ze je kan vinden. Ja, boksershorts. Ja. Wat voor je nodig? Uh, Laatje. Prima, staat genoteerd. Ja. Dag, Mark. Oké, okay, Hoi. Dag, Doei. Hoi. Yvonne. Ja, hallo. Hallo. Hoi. Mijn telefoon doet het. Ja, het is ongelooflijk. Maar mensen, vonden de telefoon doet het. Ja. Ja, ja Ik heb namelijk een vraag over telefoon. Ja. Ik heb uh, een vast telefoonnummer. Ja. Uh, nou heb ik uh, een paar jaar geleden uh, zo'n handsfree set uh, met antwoordapparaat. Ja. Uh, die doet het op elektriciteit, maar in jouw... Uh, in mijn hands zet, ja. Uh, duw je daar een paar batterijen in. Ja. Dus uh, mag je verwachten, als er stroom uitvalt, ja. Dat je lekker je telefoon nog kunt gebruiken. Ja. Nou, dat is bij mij dus absoluut niet het geval. Oh jee. Ik heb er zeer regelmatige uh, stroomuitvallen. Ja. Uh, als ik nou. Uh, mijn vrienden verklaren mij gek dat ik mijn uh, zeer ouderwetse telefoon heb bewaard. Ja. Als ik die weer inplug, dan doet hij het perfect. Uh, op het moment dat mijn zogenaamde hands-free uh, telefoon. Voor mijn vaste telefoon, hè. Huh? Ja. Dat is, uh, batterijtje erin. Ja. Dan heb ik. Absoluut geen contact met de buitenwereld. Oh jee. Hoe kan dat? Ja. Want uh, it, uh, ik heb nog steeds het vaste telefoonnummer. Ja. Waarom doet die ontzettend handige hands-free ja. telefoon het niet? Als maar... er een uh, langdurige uh, stroomonderbreking is. Nou, wat een. Uh, en dan zitten er wel batterijen in. Ja. En, en heel even, waar, waar woon je dan? Amsterdam. En waarom heb je dan zo vaak stroomstoringen? Nou, er zijn uh, werkzaamheden in de buurt. Dus het is uh, zo uh, twee keer per week. Of één keer per week als ik gelukkig ben. Zo'n anderhalf à twee uur lang. Oh, en dan, en dan doet, het, en doet de telefoon niks meer? Dan uh, doet mijn handsfree telefoon. ja. Uh, samen met zijn batterijtjes, uh, sorry dat ik het woord zeg, uh, die handsfree uh, batterijtjes in zijn hè? Huh? Ja. Batterijen zijn uitstekend, die doen niks. Nee. Ik mijn hele ouderwetse telefoon daarin ja. plug, ja. dan heb ik uitstekend contact. Maar waarom laat je dan niet gewoon je ouderwetse telefoon erin? Ja, dat doe ik ook. Oh, oké. Maar okay. ik wil weten waarom, waarom uh, mijn... Ontzettend handige. Hansfree. Waar batterijen in zitten, waarom doet hij het niet? Dus de vraag is waarom jouw ontzettend handige Hansfree het niet doet als er stroomstoring is. Ja, en dat. Dat gebeurt dus één à twee keer per week voor anderhalf à twee uur lang. Dan. Ik wil uh, iets weten over de tele hogere telefoonkunde. Ja, dat begrijp ik. En uh, mijn vrienden hebben mij uh, verklaren, mij vergeet, van... waarom gooi je dat oude toestel niet weg? Nee, nee, nee, nee, dat zou ik dus Wij... niet doen. Nee, ik zou het nieuwe toestel weggooien. Ja. Ja. Ja. Uh, maar uh, ik wil toch weten ja. waarom mijn het toestel Samen met zijn batterijen het niet doet. Volgens mij wil je graag weten waarom je handsfree het niet doet bij een stroomstoring. Ja, waarom je ja. batterij in die handsfree toestel zit. Nou, ik ben blij dat je telefoon het doet om het te vragen. Ja. Ja. Nou, Yvonne, ik ga op zoek naar een antwoord 0800 -1 -1 -1. Dat moet lukken, als tenminste de mensen die het antwoord weten... een werkende telefoon in huis hebben. Uh, ja. Ja, blijf luisteren Bedankt. Oké, okay, jij bedankt, Yvonne. Dag. Dag. Dag. Geert. Gerard. Oh, Gerard, hallo. Gerard. Hallo Astrid. Uh, ja, uh, Allereerst gelijk over die, uh, die rups, die zijderups. Ja. Nou, zijderups die uh, wikkels zwijgen in, in een cocon. Ja. Nou, dan uh, worden ze gewoon verzameld en die gaan in een pan met kokend water. Nee! Ja. Echt waar. Wat zielig. Want uh, die, die, die, uh, die zijde die is kleverig. Ja. Nou, dan gaat hij in een pan met kokend water, dus hij gaat er levend in. Ja. En uh, daarna wordt, die worden ze eruit gevist en dan wordt die, uh, die zijde draad eraf uh, uh, gehaald. En, en dan krijg je gewoon de zijde draad en daar worden dan uh, ja, de kleding van gemaakt, zeg maar. Oh ja. Maar, maar, dan, maar ze gooien de hele kokon met de rups erin gooien ze in kokend water? In kokend water, ja. Maar en... komt daar zo komt daar de vlinder de uit. Als ze niks doen, komt daar de, de vlinder uit. Ja, stel je voor. Ja, dat moet ja. natuurlijk te, ten koste van alles voorkomen worden. En dat moet voorkomen worden, want anders ja. dan uh, hebben heb we geen zuidelijke boxershorts meer. Nee. Dus, dus dan kokon dus, dus, uh, in, de, in de pan. Maar het is misschien een beetje een uh, naïeve vraag. Maar dan komt dus de kokon uit de pan. En dan is de zijde niet meer En Ze kennen dan gewoon die draad, want het is één onderbroken draad is het gewoon. Die waar? Die gewoon helemaal ingekapseld, zeg maar, met die zijde met die zijde. Ik heb er een programma over gezien, dan zie je hem net... Nou ja, dat begrijp ik wel. Als ik het zo hoor, dan zou ik er onmiddellijk een programma over willen maken ja, goed, maar kijk nou eens naar uh, kreeften, die worden toch ook levend, uh, uh, als die worden ook levend in de pan gehoord. Ja, maar op een of andere manier vind ik het een kreeft minder erg dan een rupsje ja, maar ja, ik, ik was een keer uh, in, in Frankrijk op vakantie en uh, zaten we gewoon in, ja, uh, het was, uh, ja, hadden we hadden een gezelschap en hadden we een aparte huis, maar hadden we dan, ja. en daarna stonden we gewoon een uh, bakplaat en we de, de de slakken werden, uh, erop gegooid. Ach. Dus ze kwamen met een paar slakken, even de slakken die werden daar, we uh, zaten wij te eten, die werden daar levendparsingen geroosterd. Wat een toestand. Nou ja, na al dit dierenleed, Gerard, uh, weet ik in ja. ieder geval iets meer over de zijderupsen. Dank je wel ja, maar dan daarvoor. Ja, ik heb nog, nog een, uh, twee andere antwoorden. Oh, dat is mooi, maar dan moet je ja. blijven hangen. Want over 15 seconden gaat iemand het nieuws voorlezen en dan mogen we niet doorheen praten. moet blijven hangen, ja. Oh, mooi. Komt ook nog een plaatje hoor, Gerard? Ja, nee, dat geeft niet. Oh, gelukkig. Ja, dan er. komt hij die, uh, ook die uh, disco. hè. Uh, nou, wat goed van je, inderdaad. Een vier uur discoplaat. <lacht> Blijf hangen. Ja, we de vaste huis dus. Uh... Oh, mooi, Gerard.